Zes uur onderduif Wit met het NOS-journaal. De grote brand in Moerdijk is onder controle. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester. Omwonenden moesten urenlang hun ramen en deuren gesloten houden. Ook lag al het weg, trein en scheepvaartverkeer in de omgeving langer tijd stil. Na twee uur vannacht kwam dat weer op gang. De brand in chemiebedrijf Chemie Pak werd geblust door het hele bedrijf onder een schuimdeken te leggen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollerhoven... is een onderzoek begonnen naar de brand in Moerdijk. De raad richt zich op de oorzaak, die nog onbekend is... en de manier waarop de brand is aangepakt. Uit metingen is vooralsnog niet gebleken... dat er een te hoge concentratie giftige stoffen in de rook zat. Het industrieterrein in Moerdijk is vanmorgen weer toegankelijk. Ayaan Hirsi Ali zal geen vervolg maken op haar film Submission. Dat zei ze in het tv-programma vijf jaar later... In de film die ze met Theo van Gogh maakte was ze kritisch over de islam. Hij werd daarna vermoord. Eerst Ali ziet van een vervolg af... omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor de medewerkers aan de film. De olieramp in de Golf van Mexico is grotendeels veroorzaakt... door bezuinigingen bij de bouw van de boorput. En dat is oliemaatschappij BP en twee partnerbedrijven te verwijten. Dat concludeert de onderzoekscommissie van het Witte Huis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 Donderdag 6 januari, goedemorgen. Weerswaarschuwing is weer ingetrokken. Het is bijna niet meer glad en het regende hier vanochtend zo ongeveer warm water. In Moerdijk is de brandweer de brandmeester, u hoorde het, maar ze hadden er wel een flinke kluif aan hoor. Onze verslaggever is vanochtend nog bij het nablussen. Over zo'n grote brand bij een chemisch bedrijf praten we natuurlijk nog na, doe ik met hoogleraar crisisbestrijding Ira Helsloot. Zouden geen gevaarlijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen? Toch kunnen omwonenden nog heel veel later klachten krijgen. Toxicoloog Frans Geven onderzocht de gevolgen van een brand bij een opslag van chemische stoffen in drachten. Hij is te gast na half acht. In Washington is het nieuwe congres aangetreden met heel veel meer Republikeinen. Zo dadelijk een verslag van onze correspondent in de Verenigde Staten, Ron Linker. In België gaat voorlopig helemaal niets geïnstalleerd worden. Niet alle partijen stemmen namelijk in met het onderhandelingsvoorstel wat er nu ligt. En nu zijn ze het zelfs niet eens over het mislukken van deze ronde. De leider van de Duitse liberalen, Guido Westerweilen... ook minister van Buitenlandse Zaken trouwens, ligt zwaar onder vuur. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij vandaag het veld moet ruimen. En een jaar na de aardbeving in Haiti is er nog een ander probleem opgedoken. Dat van het seksueel misbruik, seksueel geweld tegen vrouwen. Praat ik later deze uitzending over met Amnesty International. Dit is het Radio 1 Journaal, tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Ja, de grote brand bij het chemiebedrijf Chemiepak in Moerdijk is gisteravond kwart over twaalf sinds die tijd onder controle. Ja, Ramen en deuren in het gebied mochten vannacht rond twee uur weer open. Ook zijn de snelwegen A16 en A17 bij Moerdijk weer open voor het verkeer. Treinverkeer ondervindt geen hinder meer en schepen mogen weer varen op het Hollands Diep. Vanwege de rook was dat urenlang niet toegestaan. Bij het chemieconcern lagen veel brandbare en giftige stoffen opgeslagen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Burgemeester Wim Denny over ChemiePak. Ik weet nu niets anders dan dat bij de laatste revisie van de vergunning... in oktober alles aan de re voorste regels was en dat dat ook op dit moment zo is. Kijk, als ze, als ze eventueel dingen doen die niet deugen, dan blijkt dat achteraf pas. Voor zover we nu weten is alles in de haak. De brand in een loods met chemicaliën ontstond halverwege de middag. Het zorgde voor een enorme rookwolk richting het noorden. Ook waren er grote explosies. Naastgelegen bedrijf Wetsilee en kantoorpanden gingen in vlammen op. De brandweer waarschuwde mensen in strijen gisteren... door met speakers rond te rijden door de straten. Wegens een brand in de Moerdijk zijn de sirenes afgegaan. Ga er binnen en blijf binnen. Sluit deuren en de ramen. Zet Radio Rijnmond aan of kijk naar RTV Rijnmond. Volgens de brandweer kunnen mensen vandaag dus weer gewoon naar hun werk in de andere kantoren op het Moerdijkse industrieterrein. Brandbeheerste niet alleen de Nederlandse media, ook CNN bijvoorbeeld besteedde aandacht aan uh, Mortje. And this is het here at CNN That we want to bring to you right now an enormous fire at a chemical plant in the Netherlands. These are first photos of the inferno in Morgen. Moerdijk dus. Onderzoeksraad voor de Veiligheid is gisteravond meteen begonnen met een onderzoek. Later deze ochtend geven de burgemeesters van Breda, Dordrecht en Moerdijk... een persconferentie over de brand. Ayaan Hirsi Ali maakt geen vervolg op haar film Submission. Ze heeft het script voor het tweede deel al jaren klaar liggen. En ook een derde deel was al aangekondigd. Maar ze ziet af van verfilming omdat ze zich verantwoordelijk voelt... voor de mensen die eraan meewerken. Ik denk dat zoals wat ik destijds opschreef en hoe ik het in mijn hoofd had, um, dat dat alleen maar gedaan kan worden met anonieme personen. En anoniem betekent niet alleen de acteurs en actrices, maar anonieme directeur, anoniem uh, producers, anoniem alles. En dat blijkt in de praktijk heel moeilijk te zijn. Hershy Ali zei dat in tv-programma vijf jaar later van Jeroen Pauw. In 2004 maakte ze deel 1 van Submission. Dat deed ze samen met filmmaker Theo van Gogh... die later dat jaar door moslim Mohammed Mohamed B. werd vermoord. In de Verenigde Staten is het nieuwe congres aangetreden. In het Huis van Afgevaardigden hebben de republikeinen... de leiding overgenomen van de Democraten. Ze hebben daar de meerderheid. Zo werd de democratische voorzitter Nancy Pelosi ook afgelost... door de republikein John Boehner. Hij sprak het huis toe. We gather here today at a time of great challenges. The people voted to end business as usual. And today we begin to carry out their instructions. Bener was afgelopen twee jaar een van de grootste tegenstanders van president Obama. Willen de republikeinen iets gedaan krijgen, dan zullen de compromissen moeten worden gesloten. Want in de Senaat hebben de democraten nog altijd de meerderheid. En president Obama kan elk wetsvoorstel met een veto blokkeren. Omdat de standpunten van beide partijen ver uiteenlopen, verwachten waarnemers twee jaren van felle politieke strijd. En kort voordat het nieuwe congres aantrad, stapte de woordvoerder van het Witte Huis, Robert Gibbs op. Begin volgende maand gaat hij als zelfstandig politiek adviseur verder. Hij blijft president Obama wel adviseren, zei hij gisteren. I will have an opportunity I hope to give uh, some speeches. Uh, I will continue to provide uh, advice and counsel to uh, to this building and to this president. And um, I look forward to continuing to do that. Een nieuwe ploeg mensen moet zorgen voor een sterkere tegenstand tegen de Republikeinen en ervoor zorgen dat Obama wordt gekozen voor een tweede amstermijn. Obama gaat daarom de komende dagen veranderingen doorvoeren. Het vertrek van Gibbs past binnen deze veranderingen. Waarschijnlijk maakt Obama morgen zijn nieuwe economie team bekend. Na 206 dagen onderhandelen heeft België nog geen nieuwe regering. Bemiddelaar van de Lannotte presenteerde deze week aan de zeven betrokken partijen een onderhandelingstekst over de met de formatie verbonden staatshervormingen. De CDNV en de NVA, twee van de zeven, de twee grootste, vinden de nota nu te mager en vinden het daarmee geen basis voor onderhandelingen. Andere handelingspartijen reageren bitter, zoals de voorzitter van Groen. Ik heb er geen probleem mee dat CD&V zijn strategische keuzes maakt om zijn kar aan de va vast te hangen. Dat is, dat is de CD&V die dat beslist. Maar ik maak me wel zorgen over het vertrouwen dat mensen nog hebben in politiek. Want ik krijg het niet meer uitgelegd. 13 juni gingen de zuidenburen naar de stembus, 13 juni vorig jaar. Nooit eerder duurde een formatie van een regering in dat land zo lang. Foute beslissingen van oliemaatschappij BP en twee partnerbedrijven zijn grotendeels de oorzaak van de olieramp in de Golf van Mexico. Staat in het rapport van een onderzoekscommissie die in opdracht van het Witte Huis de oorzaak van de milieuramp onderzocht. De drie bedrijven hebben beslissingen genomen die tijd en geld bespaarden. Dat deden ze zonder goed na te denken over de gevolgen daarvan. Staat in het rapport. Zegt deze BBC-verslaggever. Techniques which it was deemed would save time or money rather than safer alternatives which might have cost more and taken longer. Zo werd de boorput met cement afgedekt die daar niet voor geschikt bleek te zijn. Daardoor kon die boorput uiteindelijk ontploffen. En dat leidde afgelopen april tot een olieramp die geldt als een van de grootste in de geschiedenis. Hongarije moet Europa uitleg geven over de omstreden nieuwe mediawet... zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso. Twee weken geleden voerde Hongarije de nieuwe wet in. Deze verplicht media tot een gebalanceerde berichtgeving. Is die er niet, dan volgen de boetes. En de mediaraad die die boetes oplegt... wordt gecontroleerd door de regeringspartij, Fidesz. Barroso gaat uitleg vragen bij de Hongaren. Wat ik natuurlijk wil van de Hungarian authorities is a clarification of the situation and the possible uh, let's say lifting of the doubts that exist. Invoering van de wet krijgt extra aandacht omdat Hongarije op dit moment... en dus voor het komend half jaar voorzitter is van de Europese Unie. De effectenbeurs in New York stonden gisteren in de plus. Dit in tegenstelling tot de Europese. De nieuwe cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten gaven de beleggers op Wall Street vertrouwen in het herstel van de economie. De Dow Jones Index noteerde een winst van 3 tiende procent. Nasdaq een grotere winst, nog 18 procent. De AEX Index in Amsterdam sloot 14 lager. Ook in Azië gaat het wel weer goed in navolging van de Verenigde Staten. Daar staat de Nikkei op dit moment op een winst van 1,2 zo voor het nieuwsoverzicht kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/radio1. Daar vindt u de podcast. Kunt u downloaden. U kunt zich er ook gratis op abonneren. Dit is het NOS Radio1journaal met Marcel Oosten. Tien over zes geweest. Trentje Oosterhuis is een van Nederlands populairste zangeressen. Eind 2010 stond ze nog in de top 3 van, van albumhitlijsten met haar kerstalbum This Is The Season. Maar in 2010 nam ze nog een album op. En wel het beroemde Capital Tower Studio in Los Angeles. Daar deed ze dat. Studio waar ook Frank Sinatra veel van zijn albums opnam. Op deze CD staan zowel door haar zelf geschreven nummers als covers uit het Soul and Jazz repertoire. Het album Sundays in New York wordt op 15 januari exclusief weggegeven... bij een groot landelijk dagblad. Dat is DAD. en dat is dus gratis. and pumping gas. Check your car and ride away. Kerst, samen met Treintje Oosterhuis. Do you know the way to San Jose? Trouwens van een cd uit 2006. Dan gaan we om kwart over zes schakelen voor de eerste keer met Mark Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Die de hele week, deze eerste week van het jaar, mensen volgt... die voor het eerst gaan beginnen aan hun nieuwe baan. Wie volg ja. jij vanochtend? Hinderlijk. Nou, maar vind je, het, vind je het goed als ik het een beetje spannend opbouw? Of zal ik het gewoon meteen Nee, kennen? maak maar spannend. <laughs> Zeg ik, uh, maandag of nee, dinsdag ben ik begonnen hè, met een nieuwe commissaris van de Koningin in Overijssel. Gisteren een nieuwe rector in Sneek. En uh, zo vind, uh, beginnen er uh, deze week overal in het land allemaal interessante mensen met een nieuwe baan. Vandaag ga ik mij begeven in de wereld die uitgeven heet. Uitgeverijenwereld, de boekenwereld. En ik wil graag even beginnen met een historisch fragment uit het geboortejaar. Nou... Krijgen Na de pauze bracht het Nederlands Danstheater een speciaal op de lectuur geïnspireerd ballet. Lichtvoetig, licht van inhoud en lichtelijk parodistisch. Twee andere balletten en een uitvoering door het Kunstmaandorkest... waren geheel volgens het vrij verzorgde programma voorafgegaan aan Omnibus, zoals het boekenballet heette. Een kleurige snipperregen daalde tijdens de finale op het podium neer... waarna choreograaf Hans van Manen in de hulde werd betrokken. Boys Big Band zette ten slotte het onderdeel in... dat traditioneel de boekenweek eigenlijk inluidt het bal. Wie wilde kon met de stille trom vertrekken... tijdens dit langzaam rijpende pandemonium. Maar wie wilde? Want waar gaat het zo'n nacht nou om? Want wat is de waarde van een lokkende lach en een laag decote... zonder het klankbord van een uitgelaten omgeving? Een enkeling kon met allure waarmaken echt uit te zijn... en helemaal niet thuis in pyjama... Minister Bot van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen vertelde dat er in de huidige maatschappij mensen zijn die lezen en mensen die naar de televisie kijken. Tegen deze cultuuranalfabeten vond de bewindsman dient jaarlijks een kruistocht te worden georganiseerd. Aan het einde van het begin van deze kruistocht namen de meesten de benen. Anderen, wellicht bang het eigen verloren te hebben, namen een reservehoofd mee. En zo verdwenen ze, de mensen en de malle decoraties van met een koornstra. Ja, dit klonk erg, jaren 60. Het geboortejaar viel even weg, eh, Marco Robin, tenminste jij. Oh, ik was alweer bijna in slaap gevallen, hè? Goede <laughs> borgen, zeg. Het is <laughs> 1964, 1964 was dit, uh, uh, Marcel, uh, toen dit gigantische feest, want je hoort het wel, hè? het enthousiasme spat er aan alle kanten vanaf. <laughs> Dolle boel. Eh... <laughs> um, is mijn gast van vandaag geboren. En ik ga aan haar vragen of het uh, tegenwoordig ook nog steeds zo'n feest is in het boekenvak. De nieuwe hoofdgeitenbreier van uit... uitgever van uitgeverij Atlas is Erna Staal. We zijn nu in Den Haag, ik ga met haar straks... Nee. Nou is, nou is hij helemaal weg. We gaan iets aan deze verbinding doen... en dan hoort u later vanochtend nog uitgebreid, Mark-Robin Vissen... want dat gaat goed komen samen met de nieuwe hoofduitgever... bij uitgeverij Atlas, Erna Staal dus. Brandmeester is gegeven in Moerdijk, net na middernacht. De ramen en deuren mogen ook weer open... Gisteren brak de brand bij het chemisch bedrijf Chemiepak rond half drie uit. Rond vier loeiden in vier gebieden onder de rook van de Moerdijk. De sirenes later reden daar ook wagens rond. Met speakers op het dak om mensen op te roepen om binnen te blijven... en ramen en deuren gesloten te houden. Die oproep werd keer op keer herhaald. Ook onder andere nog door burgemeester Arno Brok van Dordrecht. Enorme rookwolken trekken al urenlang vanuit Moerdijk over onze regio. Komstrijden... Strijen en Binnenmaas. En daarom hebben wij in een vroeg stadium... een aantal sirenes in dat gebied laten afgaan. En dit als waarschuwing. Omdat wij op dit moment nog niet precies weten... of de rook eventueel schadelijke stoffen bevat. En dit is strijden, een van de gebieden waar het binnenblijven... ramen dicht, deuren gesloten, nog steeds van kracht is. En die zijn Hier, de familie te te van Zanten. Zolang er geen nieuwe feiten te melden zijn, wordt deze uitzending. Uh, wat ik begrepen heb, sinds vanmiddag rond een uur of vijf, half zes. kregen we het eerste bericht dat we echt serieus rekening mee moesten houden. Dat, we, uh, ja, dat, die, dat die wolk uh, deze kant op zou kunnen komen. Blijf binnen, houtramen ramen en deuren gesloten. En kijk naar de berichtgeving op RTV Rijnmond. Wanneer er toch schadelijke stoffen zouden worden aangetroffen... dan hoort u dat uiteraard direct... Dat uh, trekt u het, het zich aan? Realiseert u zich dan... het is een serieuze, is een serieuze zaak. zaak? Ja, in zoverre dat ik wel uh, vanaf mijn werkzaamheden... Uh, uit het centrum hier naar huis gekomen ben rond een uur of zeven. Dat dan weer wel? Dan Even naar buiten geweest? Ja, ja, dat toch wel, ja. En u, mevrouw Van Santen? Hoe serieus voelt het voor u? Uh, nou, ik, ik vond het eerst niet serieus. En later dacht ik: van. Uh, ik, ik wilde naar de sportschool. Die heb ik gebeld. Ze zegt: Nou, we hebben net melding gekregen dat we de boel moeten sluiten. Dat was om half zes. En het zwembad ging dicht, en alle winkels gingen dicht. Ik roep nogmaals iedereen op: verstandig te zijn. En te denken, vooral aan haar of zijn eigen gezondheid. En als u nu weg zou moeten, zou u dan gaan? Of... Zoals het nu eruit ziet, ja. ja. Toch, toch ja, het huis uit. To, to, toch het huis uit, als het zou moeten, ja dan wel. Ondanks de risico's. Ja, wat zijn de risico's? Nou, gevaarlijke stoffen in die rookwolk. Ja, misschien, ja. Ja, zo ernstig vind ik het dan toch weer niet. Nee. De brandweer heeft bij haar continue metingen nog geen schadelijke stoffen aangetroffen in de lucht of op de grond. En hebben jullie het idee dat je serieus op de hoogte wordt gehouden... voldoende informatie krijgt? Ja, dat hebben we wel. Via de televisie in ieder geval. Via Rijnmond. En hier ook uh, heeft een, uh, een auto rondgereden met zo'n uh, mobiele telefoon erin. Oh. Die heeft ook kenbaar gemaakt dat we de ramen en deuren moesten sluiten... Ja, malen. en binnen moesten blijven. Dat is wel drie, vier of vijf keer gebeurd. Wat wij de komende uren gaan doen is blijven meten... en de bevolking blijven informeren... En die boodschap kan eentonig worden, maar is niet te min van groot belang. En snappen jullie dat ze deze waarschuwing uitdoen gaan... ondanks dat ze zeggen er zijn geen schadelijke stoffen aangetroffen? Ja, ik begrijp het wel, want er is natuurlijk heel veel... Uh... Ja, op dat moment nog onwetendheid van welke stoffen zich er in de lucht bevinden. Dus ja, dat is allemaal, ik snap wel dat, uh, dat men uh, daar alert voor is. Wij vinden het nu echt niet nodig om nog meer sirenes af te laten gaan. Dat doen wij pas als dat echt blijkend uit metingen aanleiding bestaat... En dat was gisteren een verslag, hoorde u van Jeroen de Jager. Het is acht minuten voor half zeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Een buschauffeur van 18 jaar. Oeh, dat is jong. Maar het kan wel. Je kunt zo iemand tegenkomen in de bus. Buschauffeurs hoeven namelijk niet meer te wachten tot hun 21ste... voordat ze een opleiding, opleiding kunnen beginnen. Want sommigen duurden dat te lang en daardoor kozen ze dan voor een andere opleiding. Om meer buschauffeurs te werven is er nu een experiment van drie jaar gestart met 18-jarige chauffeurs. Verslaggever Martijn van der Zanden legt uit waarom die chauffeurs nog zo lang moesten wachten. Voor 18 tot 21-jarigen was het vaak letterlijk... Busje om zo, busje om zo. Maar dat is nu veranderd, want door een proef van het ministerie mogen zij nu ook beginnen met hun busrijbewijs. Charlotte, jij bent 23, je hebt nu één jaar je rijbewijs voor de bus. Als je nou op je 18e had kunnen beginnen, had je dat ook gedaan. Ja, zeker weten. Als ik echt toen de keuze had... en ook mensen hadden verteld hoe leuk het is... nou, dan nou had ik echt achter die stuur gaan zitten en rijden met die hap. We zitten nu echt in een enorme bus, 18 meter, zo'n harmonica-bus. Het is ook wel een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk op... Ja, eigenlijk hele jonge leeftijd. Eigenlijk wel, maar ja, je moet het gewoon doen. Je moet het leven hebben, je moet het gewoon doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Roos van Arriva, jullie zijn er blij mee hè, dat buschauffeurs nu op hun e al mogen beginnen met het halen van hun diploma. Ja, we zullen eerst het experiment natuurlijk even moeten afwachten. Wij willen daar heel graag handen en voeten aan geven en zijn op dit moment met de ROC's in gesprek om te kijken wat het voor ons kan betekenen. Het is hard nodig dat, dat er meer chauffeurs komen. Nou, op dit moment zie je dat de uh, gemiddelde chauffeursleeftijd uh, rond de 50 ligt. De komende jaren zullen er de chauffeurs met pensioen gaan. En die zullen gedeeltelijk stoppen, of geheel. En, uh, ja, en voor een goede leeftijdsverdeling in de sector is uh, jonge aanwas nodig. Nog even naar Charlotte. Krijg je inderdaad veel, veel reacties ook? Ja, ook veel van uh, vrouwen. Zeggen van jeetje, ik vind het wel knap dat je hier zo op die bus rijdt. Zo'n groot ding. En Oh, zijn ze geweldig. Ik zou het hier niet nadoen. Zij ze, je doet het zo makkelijk. Uh, hè? Nou, het stuurt ook heel licht trouwens, een <laughs> stuurbekrachtiging. hoe dan nog, hij is wel 18 meter. Ja, maar ik, ik rijd liever hierin als in zo'n klein busje, als ik eerlijk mag zijn. Het was in tram 7, ik was van mijn werk op weg naar huis...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 ze verdrietig is, maar God, wat is ze mooi, zo mooi, zo mooi. Jurk hoorde u met tram 7. Vijf voor half zeven is het. Het betaald voetbal is inmiddels weer langzaam ontwaakt uit de winterslaap. Meeste clubs verblijven deze dagen in warmere orde... om een goede basis te leggen voor de tweede helft van het seizoen. Sparta en Feyenoord gaan deze week ook naar de zon... maar gisteren stonden ze nog tegenover elkaar. Inzet van de wedstrijd in Rotterdam-West was de zilveren bal. Ronald van der Geer legt uit wat dat is.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 Van der Geer was om de beide strijd, om de zilveren bal, die natuurlijk vooral in het teken stond van het herdenken van Koen Molijn. Radio 1, het NOS Journaal. Half 7, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. De grote brand bij chemiebedrijf Chemiepak Moerdijk is onder controle. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester. Dat gebeurde nadat het hele bedrijf onder een schuimdeken werd gelegd. Wel zal er nog uren moeten worden nageblust. Omwonenden moesten urenlang hun ramen en deuren gesloten houden. En ook lag al het weg, trein en scheepvaartverkeer in de omgeving lange tijd stil. Na twee uur vannacht kwam dat weer op gang. En uit metingen is vooralsnog niet gebleken dat er een te hoge concentratie gif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 De olieramp in de Golf van Mexico is grotendeels veroorzaakt... door bezuinigingen bij de bouw van de boorput. En dat is oliemaatschappij BP en twee partnerbedrijven te verwijten. Dat concludeert een onderzoekscommissie van het Witte Huis. Zo was bij de afdichting van de put gebruik gemaakt van ondeugdelijke materialen. En daardoor kon een van de grootste milieurampen in de geschiedenis ontstaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is overal bewolkt en op de meeste plaatsen regent het momenteel. Alleen in het uiterste noordwesten daar is het droog. Het dooit nu in het hele land en actueel is het zo'n 2 graden in het noorden tot 4 à 5 graden in het zuiden. Nou, in de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droger, maar het blijft overwegend bewolkt. Vanmiddag dan, dan kan in het noorden de zon even tevoorschijn komen, maar dit is maar van korte duur, want vanuit het zuiden komt opnieuw een storing ons land binnen en daarmee raakt het opnieuw bewolkt. Vooral in in de zuidelijke helft van het land gaat het flink regenen. De noordelijke provincies houden het waarschijnlijk tot de avond droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 3 graden in het noordoosten... tot 6 graden in het zuiden. En daarbij staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Later vandaag neemt de wind geleidelijk aan in kracht af. Vanavond dan is het meest bewolkt en regenachtig, maar vannacht wordt het overal droog. In het noorden gaat het dan licht vriezen, in het zuiden liggen de minima rond 2 graden boven het vriespunt. Morgen vrijdag is het eerst droog, maar in de loop van de dag gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan zo'n 4 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 2 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenissen ook 2 kilometer. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Kunt ook met ons twitteren, ons account is NOS Radio 1. De demonstraties in Tunesië brengen het regime in verlegenheid. Wat begon als een protest tegen het gebrek aan werk... is uitgegroeid tot een aanklacht tegen de president, Ben Ali. Het internet is daarbij een belangrijke bron van informatie. Niet alleen voor de Tunesiërs, maar ook voor het buitenland. Om daar een eind aan te maken, blokkeert de geheime dienst filmpjes en weblogs die de reputatie van de president schaden. Zoals het blog van Lina, een jonge vrouw in Tunis. I'm Lina ben I'm 27 years old. I'm a teacher assistant at the University of Tunis. I'm teaching linguistics. I'm also a blogger and, uh, uh, a reporter for Global Voices Online. Lina is 27. Ze geeft Engelse les op de Universiteit van Tunis. Ze is ook verslaggever van de internetsite Global Voices Online. Haar blogs gingen in het begin vooral over haar gedachten en gevoelens en over gedichten die ze mooi vindt. Uh, I just started blogging to express myself, to talk about about my thoughts, my feelings, the poetry I love, and this is how I started blogging. Tot dan was er weinig aan de hand, maar in 2008, een jaar nadat ze was begonnen, werd haar blog stilgelegd door de autoriteiten. En later werd ook haar Facebook-pagina geblokkeerd. The first time I uh, I was blocked on the internet was in 2008. It was in August, I think 2008. En then. Uh... In 2009, ze mijn Facebook te blokken. Waarom ik de eerste keer werd geblokkeerd, ik wist het echt niet, zegt Lina. Het ging niet over mensenrechten en politiek of zo. Later wel, maar in Tunesië is het internet de enige manier om kritiek te uiten. Een andere mogelijkheid is er niet. The first time my my blog was blocked. Uh, I didn't write anything uh, about human rights or about politics. I don't really know what they blocked it for the first time. But later, I, when I started writing about uh, censorship, about the human rights, about students and for uh, political reasons, causes, then they blocked the blog again bang om opgepakt te worden is er niet. Hoewel het in Tunesië verboden is om kritiek op de regering naar buiten te brengen. No, I'm not afraid. Uh, we are tired of being afraid and uh and uh, okay, I'm not telling lies. Why should I be afraid if I'm just telling the truth of things that are happening here? No, I'm not afraid. Het protest tegen de regering wordt volgens Lina breed gedragen. Het zijn niet alleen studenten en jongeren die verandering willen. Now all the people are protesting following the this uh, suicide. All the people are protesting. Women, men, uh, students, doctors, lawyers, uh, employed. All the people are showing their anger. Merkwaardig genoeg denkt Lina niet dat de protesten en demonstraties iets zullen veranderen aan de houding van president Ben Ali en zijn regering. I I don't think that the government will will will act or behave in a manner that will calm down things. No, I don't think so. Maar wat is de zin van demonstreren als je niet gelooft dat het beter wordt? I don't know. We are still fighting. We are still demonstrating and that's all.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 Okay.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 Upside Down hoorde u van Jack Johnson. 10 minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hevige brand in Moedijk is inmiddels onder controle. Het zijn brandmeester werd na middernacht gegeven. Nablussen gaat nog wel door. Verslaggever Paul Sanders was er gisteravond bij... toen de brand nog niet onder controle was. De nacht valt bijna over industrietrein Moerdijk En nog steeds worden er brandweerslangen uitgerold. Want de brand bij Chemiepec, het chemische bedrijf dat gistermiddag om half drie in brand vloog, is nog lang niet uit. Er staan nog steeds tientallen brandweerwagens. En er zijn 150 brandweerlieden aanwezig om de brand zoveel mogelijk te blussen. Maar dat gaat nog vele uren duren. Chemiepec, het bedrijf. Het bestaat niet meer. Het is afgebrand. Volledig tot op de grond. Voor de brandweermensen wordt het een latertje. Want het kan nog uren, misschien wel dagen duren... voordat de brand bij het chemische bedrijf volledig uit is. En tot die tijd is het pappen en nat houden. Paul Sanders, gisteravond bij de brand. Nu contact met Martin Hudepol van de brandweer Midden- en West-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u inschatten hoe lang het nablussen nog gaat duren? Daar kunnen we op dit moment nog niet helemaal een inschatting van maken, maar ik ga ervan uit dat het nog geruime tijd zal duren. Ja, inderdaad, zou dat nog dagen kunnen zijn? Uh, ik denk dat wij aan het eind van deze dag de balans op kunnen maken uh, of wij alles onder controle hebben en alle brandhaartjes die er nog zijn, ook uh, uit hebben. Ja. Omdat er nog brandhaartjes zijn onder ingestort delen. Aha. Waarom is het zo'n we... ja. zo langdurige kwestie? Omdat de bereikbaarheid van alle plekken niet altijd uh, gemakkelijk is. En we nu dus de, de, door die schuimdeken te leggen de brand uh, eigenlijk zo goed als uit hebben. Maar op diverse andere plekjes heb je nog ingestorte delen waar we toch uh, naartoe moeten werken om daar de brand definitief helemaal uit te maken. Ja, een chemisch bedrijf, er waren gisteren ook ontploffingen. Is dat gevaar er nog steeds? Uh, dat gevaar is er op dit moment niet. De brandweer blijft wel op volle sterkte aanwezig om uh, voor alle zekerheid uh, uh, daarvoor compleet op voorbereid te zijn. Maar op dit moment is de zaak uh, onder controle. Maar het zal nog wel heel, uh, heel veel uren vergen om alle restanten en alle rest brandhaarden ook uh, helemaal uit te krijgen. Ja, u hoorde onze verslaggever al zeggen, het hele bedrijf ligt in de as, daar is niks meer van over. Klopt dat, is het helemaal verloren? Uh, het bedrijf... Uh, uh, dat is uh, verloren. Ja. En het naastgelegen bedrijf van Wartzilla, dat is ook verloren. Ook. En er staan er wel twee halen overeind die, uh, die nog wel intact zijn. Ja. Maar Dan... een groot gedeelte van het bedrijf is verloren. En dat kunnen ze als verloren beschouwen. Ja. Ja, okay. um, afgelopen nacht zijn er nog metingen gedaan naar giftige stoffen of, of er iets is vrijgekomen? Er zijn uh, permanent metingen gedaan, ook nog door het uh, bloppie van VROM. En die hebben voor de rest geen schadelijke stoffen kunnen vaststellen bij metingen van luchtmonsters. Nee. En hoe is dat met het bluswater? Want ik begrijp dat dat wordt opgevangen in de noodbekken, zodat dat niet in, het, uh, in de zuiveringsinstallaties komt. Is dat verstandig? Uh, het bluswater wordt uh, zo groot mogelijk ingedampt, zodat het zich niet kan verspreiden. Het kan nog voor een groot gedeelte opgevangen worden op het terrein. En uh, voorlopig is daar nog voldoende reservevoorraad. Het kan natuurlijk wel zijn dat er wat buswater, omdat er nog wat gebruikt wordt, uh, wat wegstroomt. Maar in zijn algemeenheid wordt het opgevangen op het terrein of in de omgeving, directe omgeving van de brandhaard. Ja, en is dat het... is ingedampt. Ja, is dat eigenlijk een standaardprocedure? Dat is een standaardprocedure ja. waarbij wij ook het, uh, het waterschap en Rijkswaterstaat betrekken. Ja, dat moet natuurlijk ook. Zodat het ook niet in uh, circulatie weer komt. Uh, hoe zit het met het, de wijde omtrek? Is alles weer toegankelijk? Nee, een deel van het terrein Moerdijk is nog afgesloten, omdat we nog steeds aan het blussen zijn, uh, ook al ons materieel staat nog opgesteld. En uh, er is nog wel rookontwikkeling in de directe omgeving van, uh, van het bedrijf uh, Chemiepak. Ja. Zeg, uh, ik zei het al eerder, het was een flinke kluif uh, voor u, voor de collega's van de brandweer uh, gisteren. Uh, kon u het aan met, ja uiteindelijk natuurlijk wel, met materieel wat u had, of had u echt toch die crash-tenders van uh, de landmacht nog nodig? Nou, dit zijn natuurlijk uitzonderlijk grote branden, hè? Ja. Uh, uitzonderlijke incidenten. En ik denk ook dat het een grote prestatie is geweest om hem uh, be te beperkt te houden tot waar hij nu is. Dat, had, en, dat uh, had zomaar ernstiger kunnen worden? Dat had ernstiger kunnen worden. En uh, met uh, de samenwerking die we toch hebben met, met het leger en de luchtmacht in dit geval, maar ook met de bedrijven zoals Sabic en een Shell en uh, de omliggende regio's, is het gelukt om uh, uh, het hier toe te. Ja, en zegt u dan die afspraken die daarmee staan, want ik neem aan dat die gewoon staan, dat heeft goed gewerkt? Dat heeft goed gewerkt. Ja. En uh, daarvoor werken we ook uh, nu als uh, één regionale brandweer, uh, als één uh, organisatie. En dat geeft de slagkracht, want een enkel korps kan het nooit alleen aan. Nee. Huh? Zeg, zeg nog even dat gevaar. Waar zat hem dat dan in? Waar zat het met gisteren het grootste gevaar in? Uh, het grootste gevaar zit natuurlijk in dat er behoorlijk veel uh, gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die uh, brandbaar zijn en dan kan een brand kan zich, ja. brand kan zich verder uitbreiden omdat ook de vloeistoffen weg kunnen lopen. Ja. En uh, uh, een brand is ook een geweldige intense hitte en uh, dan wil je dat kunnen beperken tot het gebied waar het uh, zich afspeelt. Ja. Maar wat heeft u dan nog kunnen redden, want als ik hoor dat alles is afgebrand, dan zijn dus nou, ook alle stoffen nog, in vlammen opgegaan. Nee, nee, Eén uh, hal die, die stond leeg, die is van het bedrijf, die is gered. Ja. En er stond nog één hal met stoffen en die is, uh, die is ook nog intact. Aha, en dat was heel belangrijk, want daar stond nog het hele. en dat is en en heel ander. belangrijk, want daar stonden ook gevaarlijke stoffen in. Nou, dan heeft u een mooie klus geklaard, meneer Uderpoel. Ik de denk Paul. ook dat we door die gezamenlijke inspanning een geweldige prestatie hebben geleverd. Goed zo. En uh, ja, we zullen er nog een hele tijd mee bezig zijn totdat het uh, helemaal afgerond is voor de brandweer. Ja. Het nablussen is in volle gang. We zullen dat vanochtend gaan volgen. Martin Huddepol van de Brandweer, Midden- en west Brabant. Dank u wel voor uw uitleg. Straks hoort u meer over de dode vogels die zomaar uit de lucht komen vallen. Het gebeurde onlangs ook in Zweden. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Jan van der Velde. Marcel, het zijn allemaal korte files op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij knopen Koenplein 2. Op de A9 alkmaar Amstelvenen voor Kastrikum 2 kilometer ook. Op de A15 gooi ik hem richting Rotterdam. Bij Hendrik Idelambach 2 kilometer. Verder in de richting van Europoort. Bij Spijkenisse 2 en bij Rozenburg nog 4 kilometer. Nou, sneeuw en ijs lijken nu definitief weg. Maar nu hebben we regen. Wat regen. verwacht je ervan vanochtend? Ja, nou, vanochtend valt die nog wel gunstig. Denk ik voor de ochtendspits. We rekenen tussen 8,5 en 9 op 75 kilometer. Nou, dat valt erg mee. Jolanda van der Velde bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Dan weer naar Mark-Robin Visser. Hij volgt vandaag weer iemand die gaat beginnen in een nieuwe, interessante baan. Ja, we moeten even uitkijken, want we gaan de straat oversteken... want de auto staat aan de overkant. Gelukkig is het nog rustig in Den Haag. Mevrouw Staal is de nieuwe uitgever van Atlas. En ze loopt trots als een pauw met mij mee. <laughs> Erna Staal, ja. Erna Staal. Uitgever mevrouw uh, afficheren. Heeft u al nieuwe visitekaartjes laten maken? Ja, natuurlijk. Die lagen al klaar toen ik binnenkwam de eerste dag. Dat was echt heel erg aardig van mijn nieuwe collega's. Bent u echt per 1 januari? Of per... Nou, 3 januari. Hè? Uh, 1 januari was in het weekend. Dus uh, maar 3 januari, uh, 9 uur s ochtends. Ja, was het begonnen. In, in, in de boeken Uitgeverswereld is dit wel het summum hè, wat u nu... Uh... Bereikt. Uh, ah, ja, wat mij betreft uh, behoorlijk het summum, uitgever van Atlas uh, als opvolger van Emiel Brugman. Ja, cadeautje voor 2011. U was hoofdredacteur bij Contact, dat is uh, op een of andere manier gelieerd aan elkaar, die, die dat uitgeverij? Is een, uh, dat is een zusteruitgeverij van uh, uh, Atlas. We behoren tot hetzelfde concern, NDC, VBK, dat is met kranten en uitgevers en educatieve uitgeverij. Dus dat is een groot concern met uh, meerdere literaire uitgeverijen. Ja. En, en hoe moet ik dit dan zien? Hoe, hoe, is dit een interne vacature geweest? Hoe gaat zoiets? Iedereen, zeg maar, ik kende Emiel al uh, heel lang. Mijn voorganger? Uh, mijn voorganger. En uh, ik heb elf jaar geleden ook in hetzelfde pand gewerkt. Toen zat Contact ook nog in hetzelfde pand. En ik vond... In Amsterdam is dat? In Amsterdam, ja, de Herengracht. Ik vond het altijd al uh, uh, een van de mooiste fondsen van het concern. Naast Contact. Het is heel Europees gericht, dus dat heeft wel mijn, uh, mijn voorkeur. Ja, en je volgt elkaar wel en zij hebben mij gevolgd. En uh, op een gegeven moment denk je dan... Uh, één iemand gaat met pensioen en uh, een ander iemand is er wel klaar voor. Zullen we eens praten? Zo gaat dat. Ja. Dus en... niet een officiële brief sturen ja. met je cv, maar gewoon... wat zijn je ideeën Ja. Ja. Ja. Nou, uh, mevrouw Staal, wij gaan naar uh, Amsterdam rijden. Ja. Ik ga u rijden, ik ben uw chauffeur vanochtend. Dat is heel nieuw voor uh, mij, want ik zit uh, altijd in de trein te lezen. <laughs> dus ik ben heel benieuwd hoe dit bevalt. Ik kan u melden dat het voor mij ook heel nieuw is. Onderweg gaan wij nog praten over het boekenvak... en uh, de toekomst daarvan, de nieuwe ontwikkelingen. En ja. uh, ik ben ook heel benieuwd naar uw nieuwe werkkamer in Amsterdam. Ik zou zeggen, gaat u zitten, ja. neemt u plaats... en dan uh, gaan wij richting Amsterdam. <laughs> We volgen Erna Staal, samen met Marco robin Visser, natuurlijk naar haar nieuwe baan. Op de buitenbaan van de Italiaanse Colalbo beginnen morgen de Europese kampioenschappen all schaatsen. Zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Voor ons land is Jan Blokhuizen een van de vier deelnemers in het mannentoernooi. Blokhuizen eindigde bij de Nederlandse kampioenschappen als derde en kijkt nu vol vertrouwen uit naar dit EK. Ja, ik denk ook gewoon dat, dat ik uh, het in mijn mars heb om uh, Europese kampioen te worden. En, uh, nou, goed... Uh... Waarom, waarom zou ik er dit EK al niet van gaan? Ik denk, uh, ik denk als, al, als alles klopt dat ik gewoon een hele goede kans maak. Ja. Hoe kijk je terug op het Nederlands kampioenschap van ruime week geleden? Um, ja, het was gewoon balen dat ik uh, ja, tegen een klein vierje aanliep. Ik was gewoon echt, uh, echt in, uh, in topvorm dat ik uit Colobo terugkwam. En uh, die course heeft me net, uh, ja, net een beetje van mijn ja, grootste vorm beroofd, zeg maar. Maar ik denk uh, al met al dat ik gewoon een uh, ja, solide kampioenschap gereden heb. En, uh, ja, drie, drie goede afstanden, 15 meter ging iets minder. En uh, daar hoop ik gewoon uh, hier in Colobo uh, in een uh, aantal dingen recht te zetten. Ben je helemaal uh, virusvrij nu? Ja, ja, ik ben virusvrij. En uh, de zon en de, de, de buitenlucht doet me gewoon heel erg goed. En, uh, ja, ik, ik voel me hartstikke lekker en ik heb heel zin in. Ja, de zon en de buitenlucht. ik weet niet, Heb je buien of de weer online en dat soort sites heb je die bekeken? Ja, ik heb er wel wat over gehoord. Maar uh, ja, ik hou me niet echt mee bezig. Uh, uh, het is zoals het is. En uh, als het uh, regent, sneeuwt of het is wind uh, ja, Daar heeft iedereen mee te maken. En uh, dat uh, maakt voor mij in principe niet heel veel uit. Ik ga, ja. gewoon, uh, ga gewoon mijn kampioenschap oprijden. Welke ervaringen heb je eigenlijk met, uh, met buitenrijden? Je begint wat te lachen. Want je wordt, wordt altijd gezegd... Ah, die jonge gasten, indoor generatie... Ja, nee, ik ben ook nog opgegroeid. In, uh, ik kom van de Meent in Alkmaar. En, uh, ja, ik heb daar ook uh, leren schaatsen dat toen nog geen dak op zat. En ook uh, ja, met sneeuwstormen gemaakt, uh, te maken gehad. En, uh, ik heb uh, in, uh, in Eindhoven in december heb ik nog een goede generale repetitie gehad. Daar sneeuwde het ook en uh, het waaide hard. En dat kwam ook allemaal het, uh, het ijs op. En het uh, waren zware omstandigheden, maar het ging me heel goed af. Het ijs is hier veel harder. Dat is... Uh, uh, dat heeft uh, tot gevolg dat het ijs wat brekerig is. Uh, de bochten worden wat slechter. Nou, goed, dat zijn allemaal dingen uh, ja, waar, je, waar je wel uh, mee te maken krijgt. En, uh, ja, wat, wat zeker een, een andere uh, ja, beleving en dimensie aan we zo'n wedstrijd geeft, denk ik. Het is wel leuk ook, hè. zo één keer in de zoveel tijd een toernooi nog buiten rijden zoals het hoort. Ja, nee, zeker. Uh, ik, ik vind het ook geen probleem. Dit is, gewoon, uh, dit is, dit is natuurlijk het echte oude schaatsen eigenlijk. En, uh, ja, misschien worden hier wel de, de mannen van de jongens onderscheiden. Jan Blokhuizen dicht zichzelf kansen toe. Hij sprak met verslaggever Sebastian Timmerman. Acht minuten voor zeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal. En alweer vielen er dode vogels uit de lucht. Eerder al in de Verenigde Staten. En nu dus in Zweden. In Zweden werden bijna honderd kouwen doodgevonden. Verslaggever John Sabach zocht samen met bioloog Wienike Schoo... van Burgers Zoo naar een natuurlijke verklaring. Wat is dit nu? Dit is een schreeuwpihaas. en twee mannetjes die tegen elkaar oproepen. Ooit gehoord dat die massaal dood uit de hemel kwamen? Nee, ik heb nog nooit gehoord van schreeuwpiehaas. Maar die zijn ook niet zo, leven niet zo van hele grote troepen. Dat doen spreeuwen, meeuwen en kouwen wel. De ja. laatste tijd veel verhalen daarover. Ja. Wat gebeurt daar nou? Ja, dat is eigenlijk onbekend. Want in Zweden is in ieder geval nog geen sectie op de dieren gepleegd. Dus je weet niet of daar een ziekte aan ten grondslag ligt. Wat ik heb begrepen in Amerika is dat er in ieder geval de dieren nog gaaf zijn... en dat het misschien wel aan, aan uh, sneeuw ligt, hoog bovenin... of een tornado waarin ze ingezogen zijn en als het ware uit worden gespuugd. En dat kan wel veroorzaken hè, dat, je, dat je dood op de grond ligt. Dat zou die twee gevallen in Amerika wel verklaren. Maar tornado's in Zweden... Dat hoor je niet zo vaak. Nee, dat daar zal zeker geen tornado zijn. Maar boven, heel hoog boven in de lucht kun je wel bliksem hebben... en ontzettende sneeuwbui of heel grote hagelstenen. En wat eigenlijk beneden op de grond veel minder effect heeft. En dat zou dit wel kunnen veroorzaken. En ik denk dat we daar wat dat betreft sectie moeten afwachten wat, er, wat daar is. Het kan ook vergiftiging zijn dat ineens dieren... Ergens op een boerderij of ver weg vergiftigd zijn en dan massaal dood neervallen. Maar dat zou meer zijn als ze dood uit de bomen zouden vallen. Maar is dat dan toeval dat er ineens een hele hoop dode vogels in Amerika zijn op twee plekken en ineens ook in Zweden? Ik denk dat het toeval is, maar dat, uh, ik denk ook dat het deels komt doordat we veel beter op de hoogte worden gehouden van al dat soort dingen. Dus als ergens iets in Amerika gebeurt en vervolgens gebeurt het de volgende dag in Zweden, dan weet ook iedereen het. En uh, ja, dat was vroeger niet. Als je dat in 1850 in uh, Louisiana gebeurde, dan wisten ze dat waarschijnlijk niet in, in, in Europa. Het gebeurt wel vaker dus, begrijp ik. In 2009 is het ook al in Nederland gebeurd. Ja, maar dat geval is eigenlijk nooit opgehelderd. Dat was in Gorkum op 13 januari. Inderdaad, nooit opgehelderd. Normaal gesproken wordt het wel opgehelderd? Nou ja, normaal gesproken wordt er in ieder geval sectie gedaan. Dat is hier ook toen in Gorkum gedaan. Alleen als er het niet duidelijk is waaraan het ligt... Ja, dan kun je gissen inderdaad naar hagel of bliksem boven in de lucht... of een giftige gaswolk of noem maar op. Maar dan ga je dan nooit meer achterkomen. Met andere woorden, het is dus vaak menselijke hand... in plaats van wat veel gesuggereerd wordt, de goddelijke hand? Ik denk dat het de menselijke hand is, of in ieder geval het weer. Dus dat, dat, is, dat ligt natuurlijk niet zozeer aan de mensen. Maar ik denk, uh, ik zie niet een hele erge goddelijke hand tot nu toe. En we gaan het de komende dagen vanwege Twitter, vanwege Facebook... vanwege internet nog wel vaker horen. Ik denk dat waar het nu ook in de wereld gebeurt, we het meteen gaan horen. Het NOS Radio 1 De Ochtendkranten. Met Katrien Straatman. In de landelijke dagbladen veel aandacht voor de brand... bij het chemische bedrijf Chemiepak in Moerdijk. Het AD-kopt angst om gifbrand. NRC Next vraagt, wat zit er in de wolk? De Volkskrant schrijft 2700 liter water per minuut... naar de machtige vuurzee. En de telegraaf Chemisch Inferno... Trouw in het Nederlands Dagblad tonen dezelfde foto van een explosie tijdens de brand. NRC Next toont brandweermannen die aandachtig naar de explosie kijken zonder te blussen. Volkskrant meldt dat Chemiepak, het chemiebedrijf dat woensdag dus in vlammen opging, de zaakjes niet altijd goed voor elkaar had. Chemiebedrijf is volgens de krant in het verleden diverse keren op de vingers getikt voor overtredingen. Volgens de gemeente Moerdijk kon het bedrijf in 2008 de risico's op een calamiteit niet goed inschatten. Personeel werd onvoldoende getraind in het omgaan met gevaarlijke stoffen. Eerder kon er niet worden aangetoond dat de brandbestrijdingssystemen goed werkten. Maar bij de laatste controle, oktober vorig jaar, was alles in orde, zegt de volkshand. In trouw aandacht voor het manifest Het Appel van 2011, dat is opgesteld door zeven CDA's. Ze willen met 2011 steunbetuigingen voor hun tienpuntenplan op de nieuwjaarsreceptie van het CDA verschijnen. Ze vinden dat de partij een nieuw elan nodig heeft. De kern van het tienpuntenplan is dat het partijbestuur meer oog moet hebben voor zijn leden in het land. De partij moet volgens hen opener worden. Het Haagse kringetje is te klein aan het worden, ligt Bert Nijboer, statenlid in Friesland toe. Dat de zeven schrijvers van het manifest uit alle hoeken van het land komen is volgens Berdien Steunenberg uit Almere illustratief voor het CDA. Dat is de kracht van de partij. Het is jammer als dat aspect wordt ondergesneeuwd, zegt zij in trouw. Welten wekt woede staat groot op de voorpagina van de Telegraaf. Volgens de krant staat de positie van de Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten onder druk nadat hij zei vrouwen in boerkaas niet te zullen aanhouden. Een aangekondigde wet moet de dragen van gezichtsbedekkende kleding op openbare weg verbieden. Burgemeester van der Laan liet zijn politiecommissaris vallen. De wet geldt ook in Amsterdam, zei hij. Volgens de Telegraaf houden korpschefs in Den Haag, Rotterdam en Utrecht zich op de vlak en willen ze niet zich niet branden aan de omstreden uitspraak. In het FD aandacht dan nog voor de lobby van de Bank Nederlandse Gemeente... en de Waterschapsbank tegen kapitaaleisen. Voor zorginstellingen, woningcorporaties, scholen en gemeenten... dreigt hun financiering moeilijker en vooral ook duurder te worden. Grote investeringen lopen hierdoor gevaar. Oorzaak daarvan zijn nieuwe kapitaaleisen voor banken... die momenteel internationaal worden afgesproken. De eisen van Basel III gaan per 2019 in. Maar banken spelen de komende jaren al op die nieuwe regels in. Alleen al woningcorporaties dreigen miljoenen extra aan rentelasten kwijt te zijn. De nieuwe kapitaaleisen vallen slecht bij de banken die zich hebben gespecialiseerd in financiering van de publieke sector. In het FD zegt Geur Thomas van de Bank Nederlandse Gemeente wij speelden geen rol bij het ontstaan van de kredietcrisis maar we worden wel getroffen door de maatregel.